Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl.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 Alleen automobilisten hebben het zwaar, maar wie afhankelijk is van het openbaar vervoer heeft ook een probleem. Door sneeuw en gladheid blijven veel lijnbussen in de remise, zoals in Friesland en Utrecht. En door wisselstoringen rijden er ook minder treinen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn bij Russische bombardementen de eerste doden van het jaar gevallen. Twee mensen die kwamen om, verschillende gebouwen raakten beschadigd. De burgemeester van Kiev riep inwoners op om in de schuilkelders te blijven. Gaan we naar het weer. Nou, het kan dus glad zijn... vanuit het westen, kans op sneeuw... vanmiddag een combinatie van zon, wolken en winterse buien. Temperatuur dan tussen de 0 en 3 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, een overzicht van de files... en dat is een lang overzicht, hij voor je. 178 files, begin op de A2... Den Bosch, Utrecht bij Evelingen. Een uur en 20 minuten vertraging. Dan de A6, emmelord Jouwen bij Jouwe 42. A12, Arnhem-Oude Rijn bij Lunette, 40 minuten. A20, Hoek van Holland-Gouda... ...bij Ketelplein 59 minuten. Dan de A27, Gorkum Utrecht... ...bij Lekbrug een uur en 49 minuten. De A27, Gorkum Utrecht... ...bij Lunette 41. De M207, Bergambacht... ...Alphen aan de Rijn... ...bij Industrieterrein Goudenstroom 46. De M210, Schoonhoven Rotterdam... ...bij Bedrijvenpark Rivium... ...43 minuten. En de laatste is de N470... ...Zoetermeer Delft... ...bij Industrieterrein Ruiven Delfgouw. ...de vertraging 49 minuten.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 Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Voor deze maandagmorgen, goedemorgen en welkom. Het is 8 over 8 en Jelly Roll en Marshmallow hoor je met Holy Water. Radio 538. Ik vind dat, ik vind, ik vind dat zo'n zo ordinaire gezelschap. Daar ja. heb ik geen woorden voor. De 538 Ochtendshow. Heard that you were late going home. Knew it right away something's wrong. Guess you gotta go in the angels' college.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 Another care but a lost one's falling One tear for the broken heart Dit, dit is... De ochtendshow. Holy Water om 11 over 8 in de ochtendshow voor maandag 5 januari. Ja, ja. Nou, beste wensen allemaal. Ja, tot morgen. dus. Tot morgen. Okay. Tot en met morgen. Uh, ja, dat ik ja. altijd. Drie koningen, dan ja, moet en de ja, kerstboom ja. moeten de deur uit. Oh ja. En uh, je mag uh, tot die dag, mag je mensen de beste wensen wensen. Oké. Okay. En mag voor mij ook later hoor. Ik bedoel, ik heb Jawel. er geen mee, maar dat is een beetje de regel. Uh, we gaan even naar wat nieuws uh, voor vanochtend. Laten we even beginnen met de brandstofprijzen. Misschien was je al opgevallen bij de pomp, maar uh, ja, ze zijn hoger dan vorige. Ja. De accijnskorting is verlaagd, dus stijgt de prijs voor een liter benzine. Volgens Paul van Selms, hij is van United Consumers. Uh, zij uh, volgen al jarenlang de brandstof, uh, brandstofprijs in Nederland. Uh, gaat het niet beter worden, maar eerder duurder. Het zou mij niet verwonderen als we binnen vijf jaar op 2,50 euro per liter zitten. Huh? En dat komt dan vooral door overheidsingrijpen en belastingen en accijns. Ja, wel dus uh, deze Paul die er verstand van heeft. Uh, dan na het bekendmaken van de kandidaten voor Wie is de Mol... stond op de website van Afro Tros een tijdje lang... een en daar stond bij vermeld of zij afvaller waren of niet. Ja. Ja. ja. En sommige hadden ook kleurtjes en sommige niet. Ja, van die vingerafdrukken. Rode en groene oh, vingerafdrukken ja. erop. Aaron ja. Baden vertelt bij RTL Boulevard wat hem opvalt hier aan. Ja, het is natuurlijk wel apart dat gelijk Avogat met reacties gekomen. Toen dacht ik wel van, hmm, dat werd wel best wel serieus op gereageerd. Zij zeggen, nou ja, we hebben de kandidaten bekendgemaakt... door een technische fout op onze kandidatenpagina... is er een verkeerde weergave ontstaan uh, met rode en groene vingerafdruk. Ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht meer ook van, alweer wie is de mol? Volgens mij hebben we net... De ja. laatste Vorige week Vorige week. Had, hoor. Ja, joh. ja, joh. En uh, nu zijn ze weer Maar goed, het begint nog niet, hè? Het begint pas, uh, volgens mij, eind februari. 28, 20, ja. Oh, ja. Oh, maar ja. dit is de bekendmaking ah, van de kandidaten. Yeah. Maar dit, ja, als dit zo is, nee, dit is gewoon een grote misser Zo! So. Ja. Want dat zou betekenen dat Geraldine Kemper en die uh, Narsdin Jar of Jar ja, uh, ja. Ja. Ja. ja. zeg maar even uit Dat zouden de mollen zijn, Dat ja. zouden de mollen zijn, uiteindelijk. Okay. Eén van die twee. Is dat opgenomen? Ja, dat is opgenomen. Tanzania zijn ze Ja, ja. ja. Dus. En dan, ja, drukte op de Nederlandse snelwegen. We kunnen nu al spreken, nou is dat niet zo gek natuurlijk. Het is de eerste werkdag van het nieuwe jaar voor veel mensen. Maar de, de drukste ochtendspits van 2026. Uh, het is uh, gigantisch druk. Sterker nog, er is een negatief reisadvies voor de mensen in de regio Utrecht. Ga niet oh. de weg op, is er nu gezegd. Van de ANWB is Tim Schaap. Tim, goeiemorgen. Goedemorgen, hey, goedemorgen. Ja, hallo. Je was vorige uur ook al even aan de telefoon. Maar uh, er is ja. een update hè, als het gaat om het verkeer. Ja, zeker. Ja, Rijkswaterstaat heeft inderdaad gezegd... viool in de regio Utrecht, ja, stel je reis waar mogelijk uit. Dus ga pas na de spits de weg op. Um, maar we zien op veel plekken in het land dat het inderdaad langzaam rijdt. Um, eigenlijk het hele westen van het land, midden en westen van het land. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, nou, Zuid-Holland en uh, provincie Utrecht. Maar ook in, uh, in, uh, in Friesland is er best wel veel plekken langzamer rijden. Um, we zien niet per se heel veel ongelukken... maar wel heel veel files die komen doordat mensen hun rijgedrag aanpassen. Dus uh, ja, als je de weg op gaat, wees sowieso voorzichtig... en hou ook rekening met extra reistijd... Want het kan echt wel wat uh, ja, trager gaan op een paar plekken. Wat is op dit moment het grootste knelpunt? Het grootste knelpunt is ja, toch wel inderdaad de regio Utrecht. En dan uh, met name eigenlijk de A27. Daar is vanochtend ja. een ongeluk gebeurd door de gladheid bij Beeldhoven. Uh, op de A27 vanuit Goorke naar Almere heb je nu een uur vertraging daar. Um, ja, je zou dus inderdaad uh, daar wellicht kunnen overwegen... om uh, in lijn met dat advies van Rijkswaterstaat je reis uit te stellen. Maar uh, ja, op dit moment uh, is het op veel plekken aanpoten. Oké, okay, en wat is een beetje het tijdstip dat jullie verwachten dat de drukte afneemt, Tim? Uh, nou, waarschijnlijk pas uh, nou, dat team normaal gesproken met een ochtendspits... dat het drukste moment rond half negen is. Daarna wordt het dan langzaamaan wat, uh, wat, uh, ja, wat uh, soepiger onderweg. Ik denk nu dat we wel wat langer uh, bewegend zijn. Tot een uurtje of tien uh, denk ik wel dat we inderdaad uh, met die sneeuwfiles te maken krijgen. Oké, okay, dus uh, voor de mensen in de regio Utrecht normaal het advies... om als je de reis uit kan stellen, dat te doen. Tim Schaak van de ANWB, dankjewel en een mooie dag vandaag. Oké, okay, het is uh, kwart over acht geworden. Op deze maandagochtend, meteen al een drukke maandag, ja, zou je altijd zien. Start van het nieuwe jaar en in de file. Maandagmorgen net uit bed, met de koffie en de krant. Ik leg mijn oor te luisteren, samen met het hele land. Met iedereen. Van Groningen tot Vlissingen, van Tessel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, ja, die zal alleen maar licht. want je moet weer aan de slag, Het is nog donker, met vijf jaar, altijd de beste dag. voor de vrienden van Amsterdam Live. Dat is de editie van 2026. Dan ben je er gewoon bij. In Rotterdam Ahoy gaat het weer te plaatsvinden. Het grootste feest. En dit is muziek van Live and Joy. Dreamer. samen met Teddy Swims. Ja, als je die aanhaakt, heb je sowieso natuurlijk uh, gegaan dit goede plaat te pakken. Gone, gone, gone, hoorde je in uh, de Ooghoudshow. Het is zeven voor half negen geworden. En wij gaan uh, deze week, en volgende week trouwens ook, gaan we wat leuks doen. Oh. Uh, de vrienden van Amstel, dat is altijd echt, nou, de, je knippert met je ogen en het is uitgekocht. Ja. Ongelooflijk. Uh, maar wij hebben, uh, want daar heb je vrienden voor, vrienden van 538, uh, hebben iets voor je geregeld, namelijk kaarten In ieder programma op uh, 538 maak je deze week en volgende week ook kans op tickets voor die Vrienden van Amstel editie 2026. Dus ja. keurige gewoon nog bij zijn. En je gaat niet alleen, je gaat ook niet samen met één vriend... maar je gaat samen met drie van je beste... Ach, serieus? Ja. Oh, dat is wel te gek. Het zijn vier kaarten in één keer, dus je hebt echt een topavond... met geweldige optredens. En uh, het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is te bellen... als je hier de kroegbel voorbij hoort komen. Hoe klinkt dat? Uh... Nou, ik ga hem ook gewoon laten horen. Want... Ja, man. Oh. Oh. Ja, ik ja, bedoel, ja, we ja. kunnen tegen mensen zeggen... je moet nog heel lang wachten, maar je gaat nu bellen met 099 3538, Dus 099 als je erbij wilt zijn. Als jij wilt naar de Vrienden van Amsterdam Live... Dit is het moment. Bel en winf je kaarten. You might kill me with desire Wile me tighter than no wire It's something that you do to me I run away like mercury And I know you think it's rough When you try to patch us up And I see honey, what is love? Sorry om 4 voor half negen in de ochtendshow van 538. Nou, je hebt hem gehoord, hè. duidelijk De kroegbel, die zou ik sowieso... Nee, deze bel in de gaten houden. 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Want deze week geldt en volgende week ook. Hoor je die bel, dan mag jij bellen. Naar de studio, en kans maken op maar liefst vier kaarten voor de vrienden van Amstel. We er gewoon bij editie 2026, het leukste feestje van het jaar. Uh, eens even zien wie we aan de lijn hebben. Brian, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo Brian. En uh, nou, nog maar even de beste wens ook hè. Ja, ja de beste wens. Ja, waarom niet? Ja. Ben je onderweg? Ik, uh, ik ben net op de klus aangekomen. Dus, oh. oh, was het een beetje te doen? Jawel, een klein stukje dus, dat scheelt me. Oh, oké. Okay. Rustig gereden. je. Ja, op de snelweg. dat is prima hoor. Hey Brian, de vrienden van Amstel, ben je er wel eens bij geweest? Nee, nog nooit. Echt niet? Kan dat nee. wel. Maar jij hebt ongetwijfeld ja. wel mensen in je omgeving die er zijn geweest... en de verhalen met jou delen. Die vertellen hoe leuk het is. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En je de ogen uitsteken met het feit dat zij wel kaart hebben. Nee, die hebben ook geen kaarten. Oh, nee. ja, nee? Allemaal 38. Het ziet perfect uit. Ja, nou het zou mooi zijn als jij ze wint. Nou, ja, je hebt gebeld met de studio, je hoorde de bel. Ja. En ja, het goede nieuws is: Brian, je bent erbij. Yeah. Yeah. Yeah. Gefeliciteerd, vier kaarten voor de vrienden van Amstel. Woensdag 14 januari ben jij van de partij. Ja, geweldig! En deze prijs wordt je aangeboden door Amstelbier. Oh, eerlijk. Nou, uh, cheers zou ik zeggen, en uh, we zien je daar in Rotterdam. Yo! Ja. Hey, Brian gaat naar de vrienden van Amstel. En uh, dat kan jou dus ook gebeuren. Want zoals gezegd, vandaag, morgen, overmorgen. De hele week eigenlijk. En volgende week ook kans op die kater. Hey, het laatste nieuws zit eraan te komen. Wat is het belangrijkste voornemen voor dit jaar op het werk? Dat is Please, zo. Dadelijk, uh, we bellen ook even een moment over de situatie in Venezuela, slash de aanhouding van Maduro en zijn uh, overplaatsing naar een gevangenis in de Verenigde Staten. En meer. Wanneer stuur je rekening in naar Radio 538?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 Hé, eh, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij, houden ons altijd netjes aan de regels... en toch stijgt de premie van onze autoverzekering. Zou dat bij elke verzekeraar zo zijn? Klaar met dat gepieker. Kijk waar jij de laagste premie betaalt... en bespaar gemiddeld 256 euro per jaar. Even in die penderen. Vergelijk nu de korting met jouw schadevrije jaren. Ja, goedemorgen. Vandaag een winterse dag. Uh, in het binnenland valt er af en toe sneeuw. Uh, de zon die komt er ook bij, maar dat is later vandaag. Pas 0 tot 3 graden is de temperatuur. Ja, en dan dat onderwerp waar veel mensen ongetwijfeld over spreken... en misschien ook wel klagen vanochtend, uh, de verkeerssituatie. Nou ja, beter rustig en uh, heel hards aankomen, hè. Beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Vianen. Een uur en 22 minuten vertraging. Dan de A4, Den Haag-Rotterdam bij de Keteltunnel 53. En de A6, emmeloord Jouwen bij Joure 54 minuten vertraging. A12, Den Haag-Utrecht bij de Meren 44. De A20, Hoek van Holland-Gouda bij Ketelplein, een uur en 11 minuten. Grote problemen op de A27. Gorkum-Utrecht bij Lekbrug, een uur en 46 minuten. Ook op de A27, maar dan Almere-Gorkum bij Houten, een uur en 6 minuten. Komt door een ongeval met een vrachtwagen. Dan de N210, Schoonhoven-Rotterdam bij Bedrijvenpark Rivium, 45 minuten. En de laatste is de N470, Zoetermeer-Delft bij de afrit Delft-Zuid. Dat is de A13, de vertraging 46 minuten. 5 over half 9, de hoofdpunten van het nieuws... Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, mensen rond Utrecht kunnen voorlopig maar weten niet meer de weg op gaan... zegt Rijkswaterstaat. Het verkeer loopt daar vast door sneeuwbuien. En vanwege het wintersweer geldt in het westen, midden en noorden... van ons land code oranje. En op Schiphol zijn door de sneeuw nog, maar, uh, ja, nog meer vluchten gecanceld... dan gisteren al was aangekondigd. Het gaat om 450 vluchten die uitvallen. En Schiphol denkt dat het aantal annuleringen nog verder gaat oplopen. Goede voornemens dan zijn er ook op de werkvloer. Vooral de jongere werknemers willen dit jaar massaal aan de studie. Uit onderzoek van een pensioenaanbieder blijkt dat ruim een kwart van plan is om een cursus of een opleiding te volgen via de baas. En bijna 80% is ervan overtuigd dat dit goede voornemen ook echt gaat lukken. Ja, Marco Borsato dan. Ja, hij is niet van plan om dit jaar op te treden, maar hij zingt zijn eigen nummers wel weer enthousiast mee. En dat konden we dan zien op een beelden van een restaurant in Den Bosch, waar de zanger afgelopen zaterdag een gezellige avond uitbeleefde. Bij Bistro Tante Pietje. En, uh, ja. en daarmee zat hij mee te zingen met zijn nummer Alles kwijt. Dat ja. hij uitbracht in 1994. Ach jee. Dus hij is weer lekker onder de mensen. En alles wat hij doet is nu nieuws natuurlijk ook. Ja, de eerste keer. Ja. Want als hij volgende week naar, uh, kle, naar café Tante Klaartje gaat... Uh, ja, ja, dan, is, uh, dan is er niemand die daar naar uh, taant. Nee. Maar goed, dat hij meestal te zingen met zijn eigen liedjes... en uh, dat, hij, dat hij weer deel uitmaakt van, van de samenleving... Dat, dat lijkt me duidelijk. En toch blijft hij, dat, uh, hij blijft de rest van zijn leven ja. Uh, ja. Blijft hij het, het gezeur en gezeik houden. Zeker. Ander nieuws nog. Uh, president Trump, die laat er geen misverstand over bestaan... wie de touwtjes in handen heeft in Venezuela. Wij zijn daar de baas, dat zei hij tegen journalisten. En hij sluit een tweede militaire aanval niet uit... Uh, als de nieuwe regering, althans, niet meewerkt. En ook dreigde hij met militair ingrijp in Colombia omdat president Petro cocaïne zou hebben versmokkeld naar ja. Amerika. Een nooit eerder vertoonde situatie: een uh, ingrijpen van de Verenigde Staten waarbij een, uh, een, een staatshoofd wordt gegijzeld, ja. zo lijkt het bijna. Helmut Mens, Amerika-deskundige, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Ja, dit was voor jou ook uh, uh, volledig nieuw. Ja, zeker. zeker. Kijk, het is natuurlijk niet nieuw dat de Verenigde Staten ingrijpen in een ander land. Ik herinner jullie even aan Irak bijvoorbeeld. Ook daar is Saddam Hussein uiteindelijk door de Amerikanen gevangen genomen. Maar is hij wel per recht in Irak? Nou, de Amerikanen hebben natuurlijk ook ingegrepen in Pakistan om Osama Bin Laden te pakken te krijgen. Dat mislukt in die zin dat hij niet meegenomen kon worden. Osama Bin Laden is neergeschoten. En ja. nou, in dit geval hebben ze hem echt gekidnapt. Dat zegt Trump ook letterlijk. Trump zei dit weekend, ja, dat zijn toch hele mooie woorden hiervoor: kidnappen. En dan hebben ze hem meegenomen naar New York, waar hij later vandaag Nicolas Maduro en zijn vrouw terecht zullen staan. Dus de wijze waarop die operatie is uitgevoerd is nieuw... maar dat de Verenigde Staten elders in de wereld ingrijpen... omdat ze denken, daar zit iemand die ons niet goed gezind is... en die er trouwens ook in zijn eigen land een puinhoop van maakt. Ja, dat is natuurlijk niet nieuw. Nee, maar goed, in dit geval kwam het toch redelijk als donderslag bij helder hemel. Dat ja. was wel gedreigd. En, uh, maar, uh -huh. maar dat het echt op, op zo'n korte termijn en, en zo hard ingegrepen zou worden... was denk ik voor iedereen een verrassing. Ja, dat was voor iedereen een verrassing. Behalve natuurlijk, zo hoort dat ook voor de inlichtingendiensten. Want jij zegt, en het was voor mij precies hetzelfde... van jezus, wat is het allemaal heel snel gegaan. Maar president Trump heeft eigenlijk al begin dit, ja, niet dit jaar... maar begin vorig jaar al tegen de inlichtingendiensten gezegd... ik wil opties hebben. Dus stel dat ik er met Maduro niet uitkom... dan wil ik de mogelijkheid hebben om in te grijpen... ga dat regelen. En uiteindelijk is er een paar maanden geleden... een plan op zijn bureau gekomen... waarin de inlichtingendiensten hebben gezegd... samen met het ministerie van Defensie... ja, wij denken dat wij hem op kunnen pakken zelfs naar Amerika kunnen halen zonder dat dat ons al te veel schade gaat berokken. Nou, die optie is continu bij Trump op zijn bureau geweest. En toen Trump net voor de kerst ongeveer voor het laatst met Maduro sprak. En dacht hier ga ik niet uitkomen. Toen heeft hij gezegd ga dit doen. En toen is het een kwestie geweest van wachten op ja, de juiste weersomstandigheden om in te grijpen. Maar zo zie je dat, ja, voor ons het, uh, uh, ja, dat het voor ons als een verrassing komt. Maar dat de Amerikanen hier al een klein jaar mee bezig zijn. Ja en het is een keer uitgesteld ook. Hè, want ze hadden dit eigenlijk eerder willen doen. Ja, Trump heeft het sowieso al eerder willen doen... maar toen heeft hij toch Maduro nog de kans gegeven om er met hem uit te komen. En vervolgens is er met de kerst gezegd, we gaan het doen. En toen is het uitgesteld vanwege de slechte weersomstandigheden. Ja, en uh, ja. Maduro was een beetje op zijn hoede, begreep ik vandaag uit. Wat stuk in de krant ook. Ja, die wist dat dit eraan zat te komen. In ieder geval dat er iets aan zat te komen. Hè. Hij verbleef niet voor niks op een militair complex. En hij had niet voor niks naast zijn uh, slaapkamer... een soort safe room staan. Hè. Een enorm grote uh, stalen kode waar hij met zijn vrouw in kon. Daar was hij ook op weg naartoe. Hè. Trump zei, het was alsof ik naar een film zat te kijken. Want je moet je voorstellen... Trump zat in een beveiligde kamer in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago... op allerlei televisieschermen mee te kijken met die actie. Hè. Je moet je voorstellen dat soldaten bijvoorbeeld camera's op hun helm hadden. Die zag hem dus met zijn vrouw in hun pyjama vanuit hun slaapkamer... naar die geheime kamer lopen uh, en die deur net te laten bereiken... waardoor ze niet in konden. Ja. Ik begreep uh, uiteindelijk dat het uh, Trump helemaal niet om de drugs gaat... maar om de olie. Ja, ik denk dat het Trump om heel veel dingen gaat. Ik denk dat het Trump ook om de drugs gaat. Eh, omdat, eh, dat geldt niet alleen voor Venezuela, maar ook voor een aantal andere nee. zuid amerikaanse landen die drugskartels natuurlijk wel een enorm groot probleem zijn daar. Het gaat Trump ook om de olie, zeker. Want Trump zei vannacht nog tegen journalisten dat hij, of dat waar is, weet ik niet. Maar dat hij voorafgaand aan deze actie ook met de oliemaatschappijen heeft overlegd. Van sta klaar om Venezuela in te gaan. Nou, dat zou bijzonder zijn. Want hij moet alleen dit soort acties overleggen met het congres. Maar die hebben helemaal niks gehoord. Uh, en vervolgens gaat het er denk ik ook om, dat is uh, bouwsteen 3... dat Venezuela nauwe banden onderhield met Rusland, met China, met uh, Iran. En dat steekt ook. ook Trump zegt eigenlijk, ja, dit is onze achtertuin. En we willen hier een buurman hebben die ons goed gezinkt is. Dat was niet zo. Hij maakte er ook in zijn eigen land een zo van. Maar dat moet niet vergeten. Hè. Veel armoede in Venezuela. Onder de drukking van de bevolking daar. Ja, dan maakt Trump een optelsom Maar de olie... Speelt zeker mee. Ja, nou heeft hij gezegd van... wij gaan daar de komende tijd gaan we de touwtjes in handen nemen. Amerika heeft het gezag uh, op dit moment in, uh, in Venezuela. Dat is wel al een beetje afgeschakt weer door zijn, door zijn staf ook. Ja, omdat het ook niet klopt, denk ik. Uh, ik heb gekeken, misschien jullie ook, zaterdag naar die persconferentie... waarin Trump dit voor het eerst zei. En toen ja. zei hij ook, de mannen achter mij gaan de boel runnen. En dat waren bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken... en de minister van Oorlog. Nou, die zag je kijken alsof ze water zagen branden. Want die hadden echt geen idee wat zij moesten gaan <lacht> doen. Uh, en, en dat lijkt ook een beetje de strategie van Trump momenteel. God het greep, hè. dus ze hebben Maduro uitgeschakeld. Je zou dan kunnen zeggen, die vraag werd ook gesteld zaterdag... moet dan de oppositielijster die onlangs nog de Nobelprijs... Ja. Heeft gehad. En u daarvoor bedankte. Moet die het dan niet voor het zeggen gaan krijgen? Nee, zei Trump. Wij gaan het doen. Dat herhaalt hij steeds. Maar er lijkt eigenlijk een enkel plan voor. Als ik het plan moet vertalen wat er nu ligt, dan is dat. Maduro is weg. Trump zegt tegen de mensen die overblijven. Jullie wachten nog veel heel erger lot als jullie niet doen wat ik zeg. En dat betekent dan, wij gaan de boel besturen. Nou, ik wens er veel succes mee, want volgens mij gaat het heel lastig worden. Maar we gaan het zien. Als Poetin dit zou doen, zou de hele wereld op zijn achterste benen staan... en zouden we allemaal ja, de ja. hoogste staat van paraatheid en van schande spreken. Weet ik veel wat. Trump doet dit nu en er komen eigenlijk maar mondjesmaat... hele voorzichtige reacties uit ja. de rest van de wereld. Ja, er is wel kritiek hoor, zeker vanuit de Ja, ja maar, maar, maar inderdaad, de Europese leiders waren bijvoorbeeld heel erg zwak... en die zeiden van, nou ja, internationaal recht, bla bla bla... maar verder kwam er weinig kritiek. Nee, dat klopt. Dus is, Trump kan dit doen... Maar nou, um, ik, ik denk ja, aan de ene kant wel, want Europa is natuurlijk zeker afhankelijk van uh, Trump. Hè. Bijvoorbeeld, ik weet niet of u vanmorgen de premier van Denemarken heeft gezien, die haalde fel uit naar Trump... omdat hij vannacht weer tegen journalisten heeft gezegd dat over een uh, maand ongeveer... dat we dan maar eens over Groenland moeten praten, ja. want dat heeft, heeft hij ook nodig. Uh, dus ja, hoewel de Deense premier erg fel was, uh, zijn we natuurlijk afhankelijk voor een groot deel van Trump... dus is men ook bang voor Trump... Um, ja, wat wel toch een verschil is als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Poetin in Oekraïne doet. Hè, dat Maduro natuurlijk wel er alles aan gedaan heeft om zichzelf een doelwit te maken. Hè, door er een zootje van te maken in zijn eigen land. Door die drugskartels ruim baan te geven. Door de verdenking op zich te houden. Dat hij zelfs samenwerkt met drugskartels. Nou, dat kun je van Zelensky natuurlijk niet zeggen. Maar je hebt helemaal gelijk dat Trump nu in feite zegt, dit is onze achtertuin. Dus wij bepalen wat daar gebeurt. Ja, uh, ik wil het niet uh, een sombere maandag maken voor alle luisteraars... maar wij zijn de achtertuin van Vladimir Poetin. Ja. Ik wou zeggen, maar ook uh, de manier waarop Trump zijn macht gebruikt op deze manier... dat is natuurlijk echt, ja, het is niet fris. Los van wat Maduro, hè, uh, ja. de, de, het machtsvertoon... ik vind het wel een heel heftig iets van... Uh, het lijkt wel of Trump steeds verder gaat uh, hierin. Ja, dat is het natuurlijk ook. Aan de andere kant blijf ik er wel op tijd. Het is niet nieuw als je kijkt naar wat er in de Amerikaanse geschiedenis eerder is gebeurd. Hè. Barack Obama had er met Osama samen met Bin Laden natuurlijk veel meer reden voor. Maar die zei toen ook, we gaan gewoon Pakistan binnen en we pakken Bin Laden... en we vertellen de regering van Pakistan daar achteraf wel het een en ander over. Ja. Uh, Saddam Hussein werd omvergeworpen, terwijl de Verenigde Naties nog bezig waren met wapeninspecties. Ja. Hè. En er werd gezegd, dat kan allemaal niet. Nou, allemaal... Niet 100% te vergelijken met deze actie. Dit is echt ongekend machtsvertoon, ben ik met je eens. Maar helemaal nieuw is het ook niet. Nee. Er wordt ook gezegd, ja, het is vaak zo dat als het in de Verenigde Staten... zeg maar politiek binnenlands niet loopt... dan moet je als president moet je in het buitenland iets doen... want dan leid je de aandacht af. Is dat in dit geval ook, denk je, aan de hand? Ik vraag het me ernstig af. Kijk, je zou kunnen zeggen... Trump heeft inderdaad te maken met iets wat uh, teruglopende populariteitscijfers. Je zou dan kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld zo'n actie uitvoerde... zoals afgelopen zaterdag... dat je iemand die heel impopulair is, zoals Maduro... Uh, dat je die uh, vervolgens arresteert. Uh, en met een toch huzare stukje, want dat is het militair gezien... Uh, zonder Amerikaanse slachtoffers en zonder verlies van Amerikaans materieel... naar New York mee te brengen. Dan zou je dat als een afleidingsmanoeuvre kunnen zien. Maar toch denk ik niet dat dat het is om twee redenen. niet één. Het had ook op allerlei manieren mis kunnen gaan. Dus ja, wat koop je er dan voor? Mm -hmm. En twee, uh, dat komt vooral door die opmerking die Trump zaterdag maakte. Daarna zei Trump... Ja, wij gaan de boel nu runnen. Nou, ik kan je vertellen, er is geen Amerikaan te vinden... die dat een goed idee vindt. Dus ik zie dit niet als een poging om de populariteitscijfers op te krikken. Oké, okay, nou, er is het laatste woord oh. zeker nog niet over gezegd. Nee, zeker niet. Nee. Uh, Raymond Mens, dankjewel voor je tijd en uh, hebben een mooie dankjewel. maandag. Jullie ook, hè? Oei oei. En nog de beste oei oei. mensen, Raymond. Ja. ja, jullie ook. Ja, jullie ook. Ja. Dat is ook veel Ja, zeker. Het is kwart voor negen geworden op deze maandagmorgen 5 januari... van van 58 en de muziek van Summer Undressed. in de van 5, 3, 8, 9 minuten voor 9 uur. Net Dremel Mens even gesproken over de situatie op dit moment in ja, Venezuela. Maar natuurlijk ook uh, rondom de gevangen genomen uh, president van het land... Maduro, die op dit moment in de Verenigde Staten is. Zaterdagochtend was dat uh, ja, wereldnieuws. Ja, zeker. Uh, dikke paniek uh, overal, met name ook op de ABC-eilanden. Want uh, ja, er was op de Nederlandse alvaten natuurlijk ook... Zeker, uh, de grens was gesloten. Uh, mensen konden niet weg, konden daar ja. niet heen. Uh, grote vraag was ook van ja, hoe lang gaat dit allemaal duren, deze aanval? Is, dat, is het kort of, of uh, gaat er meer ja. Uh, en wij hebben natuurlijk uh, een ja correspondent daar op uh, die eilanden. Henny Huisman heeft een huis op bonaire. Ja. Dus wij waren toch eventjes benieuwd als vrienden van de show. ook uh, Of als vriend van de show van hoe is het met Henny daar? Dus die heeft even een kort. Uh, een beetje verteld hoe dat zaterdagochtend ging daar op Bonnay. Want daar was echt wel even paniek. Zo. Er was natuurlijk uh, enige tijd uh, paniek. Mensen die. Uh, roofden de winkels leeg. Want uh, ja, iedereen wilde extra water hebben. En bruine bonen. En voedsel. En uh, soeppakketten. Dus wij hebben zelf ook uh, daaraan meegedaan. En hebben ongeveer een uur in de rij gestaan. Zo. Want uh, de rij was zo lang bij de, bij de winkel. Maar echt vanaf achterin moest je naar voren toe. En er waren maar drie kassa's. Kortom, iedereen kijken. Ook sommige mensen hebben met een karretje... vol boodschappen zijn zo naar buiten gereden. En hebben niet afgerekend. Nou ja, goed. Dat soort dingen doe je in zo'n geval. Ja, ja, nou, het, het was redelijk paniekerig. Uh, We hebben nog ja. een heel so. lang relaas onze kant op gestuurd. Maar het gaat inmiddels goed, de rust is teruggekeerd... en vliegtuigen vliegen ook weer op en uh, naar uh, de, de, uh, de eilanden. Uh, maar ik kan me voorstellen dat als je daar gezeten hebt... ook zo. veel vakantievierders. Je wordt op het achtergrond wordt toch een beetje kan kanonnen... Uh. Ja, en dan word je geappt vanuit thuis thuisfront. Veel mensen lagen te slapen, ook, zo. want het was nacht. Uh, van, joh, gaat alles wel goed daar? Hebben jullie de last van? Gaat jullie vlug nog? Kom je terug? Enzovoort, enzovoort. Maar het is, uh, zoals gezegd, allemaal... Wat rustiger. Maar dit was even een kort verslag van Henny Huisman, zoals dat daar zaterdagochtend ging op Bonaire in zijn geval, want daar woont hij deels. Uh, het is zeven uh, minuten voor negen uur, straks vervolg van de ochtendshow waarin wij begin de dag met een mooi bedrag gaan spelen. Zal ik de stem vast even laten ja. horen, zometeen? Vinden we dat leuk? Ja, uh -huh. zeker, ja? zeker. Kunnen we er alvast over nadenken. Ik heb en dan om tien uh, over negen laten weten wie het is. Ja, ik ga hem één keer laten horen. Dat ja. is even heel kort. Tenminste, dat was mijn plan. Oh, dan moet ik eventjes naar uh, hier. Um, dit is vandaag de stem. Ik denk wel dat hij herkenbaar is voor veel mensen. Internationale De internationale bands, daar kwam niet zomaar met je camera binnen. Dus... Nou, wie zou dat nou kunnen zijn? Aha. Wie zou dat nou kunnen zijn? Aha. Uh, je maakt kans op 538 euro. De eerste keer dat wij weer beginnen de dag... met een mooi spelen in 2026... wil je meedoen, dan mag dat zo dadelijk... via 099-30538. En dit is Kelum's Cup met Willy Houston. Clock upon the hour... And the sun to fade... Still enough time to figure out...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 Somebody. Calum Scott en Whitney Houston in uh, de Show Straks het laatste deel van uh, dit programma. En onder andere daarin, uh, we moeten we er nog even over vergaderen... maar de verkiezing van de nieuwe smulschijf. Ja, het is, uh, nou, het is altijd een beetje koelkommertijd, hè? Zo, er komt weinig uh, ja. uit. Maar je hoort zo welke het geworden is. Hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè? Ha, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Dus kom langs in de winkel en ervaar wat groen kan doen.